Uur. Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland en Oekraïne hebben een grote gevangenenruil gedaan. Hoeveel krijgsgevangenen er precies zijn vrijgelaten is niet duidelijk. Rusland heeft het over 150 door beide landen... maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat er zo'n 190 Oekraïners zijn vrijgelaten. De Verenigde Arabische Emiraten zouden hebben bemiddeld bij de ruil. In Overijssel werd één op de drie burgemeesters het afgelopen jaar bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van regionale omroep Oost. Onder meer de burgemeesters van Hellendoorn en Tebergen... kregen met bedreigingen te maken vanwege plannen voor een AZC. De burgemeester van Hengelo maakt zich zorgen. Dat is natuurlijk in zichzelf al onacceptabel dat dat gebeurt... omdat de collega's, de Twentse collega's, de burgemeesters in Nederland... daarmee gewoon geremd worden of zouden kunnen worden in wat ze doen en laten. De burgemeesters krijgen extra training... en ook de politie zegt er meer tegen te gaan doen... Het Openbaar Ministerie in Argentinië gaat vijf mensen vervolgen voor de dood van Liam Payne. De oud One Direction zanger viel twee maanden geleden van het balkon van zijn hotelkamer. Payne's manager en twee leidinggevenden van het hotel worden vervolgd voor doodslag. Twee anderen zouden drugs aan de zanger hebben geleverd. In zijn lichaam zijn sporen van cocaïne, antidepressiva en alcohol gevonden. Inwoners van Den Haag kunnen vanavond al het strand op voor hun jaarlijkse vreugdevuren rond Oud-en-Nieuw. Eigenlijk zou de fikter er pas morgen ingaan, maar het gaat dan zo hard waaien dat het een dag naar voren is gehaald. Niet alleen de vreugdevuren hebben er last van, ook meerdere nieuwjaarsduiken zijn gecanceld. Onder meer die bij Egmond aan Zee gaat niet door, dus de organisatie baalt. We hebben er uh, ja, we denk wel weken werk in zitten. We hebben gisteren nog alle mutsen klaargemaakt, alle medailles. Ja, vandaag de doorhakken dat het niet doorgaat, dus het is spijtig. Hij denkt dat sommige mensen toch het water in zullen gaan, maar dat is echt niet slim. Ja, wij adviseren echt om niet te gaan duiken. De, het advies is gewoon uh, niet doen. Het is te gevaarlijk, te veel wind, te veel stroming. Ook op Ameland, in Castricum, Harlingen en Zee zijn er woensdag geen nieuwjaarsduiken in verband met het weer. Nou, dat, dat weer dan nog. Grijs, met soms wat regen of motregen. Morgen begint nog droog, maar tijdens de jaarwisseling gaat het dus stevig waaien. En in de noordelijke helft kan het ook gaan regenen bij 4 tot max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Om te. It's cold!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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Woensdag gaat een aantal nieuwjaarsduiken niet door. Onder meer op Ameland en in Scheveningen is de duik afgelast vanwege de harde wind die wordt verwacht. Worden vijf mensen vervolgd door de dood van One Direction zanger Liam Payne. Hij overleed in oktober na een val van het balkon van zijn hotelkamer. Onder meer de manager van het hotel en een aantal medewerkers worden vervolgd. En bij een brand in een hotel in Bangkok zijn drie toeristen omgekomen. Het zijn een Amerikaan, een man uit Oekraïne en een vrouw uit Brazilië. Zeven mensen raakten gewond door de brand, onder wie ook twee Nederlanders. Het weer nog vanavond en vannacht bewolkt met temperaturen tussen de 2 en 7 graden. Pull back in your arms. Spoken that from your lips, may have broken free as you give me your love. My yearning is constant and steady. When I'm with you, I'm already everything I can become. I share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 Could be a shield, yeah